Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Met een beetje geluk zitten er in je portemonnee een paar tientjes... die je niet aan energie hoeft uit te geven. De prijzen voor gas en stroom dalen al een tijdje. Het gemiddelde voorschot dat huishoudens moeten betalen... is zo'n 30 euro lager dan tijdens de piek vorig jaar... Je hoort een econoom van ING. We hebben inmiddels een totaal andere markt uh, voor energie. Ja, de voorraden zijn aangevuld, we hebben LNG en uh, we besparen met z'n allen ook wat energie. Ja, en Het prijsplafond zorgt natuurlijk ook voor dat uh, huishoudens uiteindelijk minder betalen per maand voor energie. De energiebelasting, btw en netwerkkosten zijn wel omhoog gegaan... maar onderaan de streep is het voorschotbedrag voor de meeste mensen dus lager. De regeringspartijen in Den Haag zijn tevreden over de afspraken... die Europese landen hebben gemaakt over asiel en migratie. In het akkoord staat onder meer dat mensen die weinig kans maken op asiel... omdat ze bijvoorbeeld uit een veilig land komen... aan de Europese grens al worden vastgezet... en dan makkelijker kunnen worden teruggestuurd. duurt wel nog even voordat we iets gaan merken van deze afspraken. Ook het Europees parlement moet er nog mee instemmen. En een Italiaanse museummedewerker heeft een kunstroof van dik 60 jaar oud opgelost... Bij een kunstveiling in Middelburg kwam een 500 jaar oud schilderijtje voorbij. De medewerker herkende het en wist dat het in 1959 werd gestolen uit een museum in het Italiaanse Cremona. De verkoper wist van niets, maar moest het werk wel inleveren. Volgens de Telegraaf wordt het teruggebracht naar Italië. En de zonnebrand is dit weekend waarschijnlijk niet aan te slepen. Vandaag wordt het flink zonnig en ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Als je je niet insmeert, dan kan je al binnen een kwartier verbranden. Daarom zijn er pompjes neergezet met gratis zonnebrand. Onder meer op het strand van Katwijk. Dat is nodig ook. Ik zie er wel een paar zitten die wat zonnebrand kunnen gebruiken. <laughs> Behoorlijk te kleuren, ja. Ik zag net iemand, toen zei ik ook van... volgens mij ligt hij al heel lang dag in de zon. Die kent geen huidkanker of zo, denk ik. Die was zo poepie bruin. Chroma. <lacht> Bak bruin. En dat is natuurlijk niet goed voor je. Beter even smeren dus. Want het weer. Vanmiddag een paar stapelwolken. En in het oosten ook kans op een enkele bui. Verder overal dus veel zon. En een stukje warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt 25 tot 30 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Diemen en Muidenberg heb je een kwartier vertraging. En dat komt door uitgelopen werkzaamheden bij Knooppunt Muidenberg. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom C. Zandvoort een zomer is. Dit is de zomer van ZFM. Met nu zie in de ochtend. When you got the feeling, you try to get higher. You think you're going insane. You're so crazy, really it you mad You beat it coming in your way Van zon, zee, Zandvoort. Punt 9.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 Esta boca linda, pescará, forma caliente, sale que me papito, adelante de mis ojos, con una bomba provocante, esa boca linda. Cara, ropa caliente, sabe que me confita de mis ojos, una bomba provocante. Esa boca tu boca linda, esa boca linda. una bomba provocante, tu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 See yeah. yeah.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 En sans ses valises, verde brouillard mystérieux. Parfois elle rijdt, fait de banquise, pis préférait parzant furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux.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 California. Yeah. You see them wearing their baggies. Warachi sandals too. A bushy, bushy blonde hair dude. Serving USA. Say, Everybody's going Serving USA. Yeah, everybody's Serving USA. Take your radio in het Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Oh